Gesteld. Het weer op veel plaatsen zon. Temperatuur 4 graden in het noorden tot 8 in het zuiden. Morgen is het zonnig en droog dan gemiddeld 7 graden. Dit was het NOS Journaal. In circus Zandvoort ben jij de artiest. Toets je snelheid, slimheid en behendigheid op de nieuwste spelletjes en kermisattracties in Family.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 Goedemiddag dames en heren, welkom bij ZFM Zandvoort. Mijn naam is Beno Veugen en ben in het kader van opleidingen zit tegenover mijn Cor Draaier. Koor, goedemiddag. Ja, goedemiddag. Gisteren, nee vrijdagavond, uh, was jij met uh, het genootschap Oud Zandvoort. Hadden jullie een, uh, een, een heerlijke avond daar. En um, wat kan je erover vertellen? Daar ben ik aan wel nieuwsgierig. Nou, was het druk? Ja, het was druk. Het was alleen niet zo heel erg druk als, uh, als verwacht. Soms heb je heel veel uh, mensen die dan echt in de lounge ook gaan zitten. Ja. kunnen ze de zaal niet meer in. Was het erg slecht weer of zo? Dat, uh... Nou, ik weet het niet. Ik oh. heb geen idee. Dat, dat is echt gewoon helemaal afhankelijk van, uh, van het moment. Jo, ja. En dat is, uh, ja, ik heb daar geen verklaring voor. Maar jullie hadden wel weer een heel druk programma. Ja, een heel druk programma. We hadden ook uh, dik 150 uh, bezoekers hadden we weer. Oh, toen maar. En uh, wat een heel leuk voorprogramma met uh, natuurlijk hele oude afbeeldingen van, uh, van Zandvoort. Had komen... u een thema? We hadden niet echt een thema. Meestal is het zo dat de oude gebouwen die er niet meer zijn, dat die voorbij komen. En dan en... hoor je ach en wee in de zaal. Ach en wee, allemaal mensen die gaan wijzen. En... Oh ja. <laughs> en Daar heb ook... ik ook gelopen. Nou, was of dan mevrouw... ben ik geboren. Er kwam zelfs een mevrouw met een boekje aan en die was uh, vorig jaar erachter gekomen dat zij als zesjarig meisje op een foto stond. Oh kijk eens, leuk. En dan loopt ze met de moeder op de boulevard. Dat is wel grappig. Ja. Maar we hebben dan uh, heel vaak mensen die dan uh, gaan wijzen. en dan, dan komen de oude Zandvoorters voorbij. Ja. En dan komen alle bijnamen tevoorschijn. Oh ja, ja, ja. ja nou, ja, ja, ja. dat is zo leuk. Dat ja. is zo leuk. Ja, dan wordt het echt lachen, natuurlijk. Ja. En ik heb thuis een, uh, nou, ik denk een lijst met pakweg. ik denk dik 300 namen. Allemaal bijnamen die bij je echte Zandvoorters uh, horen. Ja. En je hebt, uh, in Zandvoort heb je dus de bijnamen. Daar zijn de mensen trots op. En je hebt de scheldnamen. Ook nog. En de scheldnamen zijn ze niet zo trots op. Nee, nee, dat snap ik. En uh, soms is het zo dat uh, ja, door, door uh, een, een bepaalde gebeurtenis, is het zo dat er iemand een bijnaam krijgt. He, want zo is het dat iemand heeft een naam Pussy, bijvoorbeeld. Ja. Nou, het verhaal gaat dus zo dat die man uh, de bijnaam gekregen heeft, omdat hij suede schoenen had. Hij was uh, visser op een bomschuit. En op het moment dat ze dan klaar waren, gingen ze naar een cafeetje in de Kerkstraat. En daar gingen ze dan een beetje napraten, nadrinken. Want ze hadden natuurlijk dagenlang gevist op zee. Ja, krijg okay, dorst van. En dan gingen ze schoenen schoonmaken. En dan aaiden die als een kat zijn schoenen. <lacht> Want dat waren natuurlijk zuele schoenen. En die yeah. moesten natuurlijk heel mooi, uh, yeah. mooi van het zand ontdaan worden. Ja. Yeah. Nou, en Omdat het dus leek dat hij uh, een kat aaide, kreeg hij de naam Pussy. <lacht> Nou, dat is dan een bijna, waar ze dan trots op zijn. Ja, nou, de dagen zou je er nu niet zo vrolijk meer van worden. Goed, kort, nou, we praten straks even verder. Want er valt natuurlijk veel over te vertellen over uh, een avondje oud Zandvoort. Wat heb je voor ons in petto aan muziek? Nou, ik heb uh, vorig jaar, hij valt nu even stil, maar dat doe ik expres. Uh, vorig jaar zag ik een stukje op de televisie van een aantal jongens. En die hadden dus een busje op de American Day. Ja. En dat busje dat is dus in beslag genomen door de politie. Er zijn hele leuke opnames van. En die hebben we ooit een keer vertoond. En uh, dat was het busje van de E-team. Oké. Okay.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 We'll discover the vibe. They move to the rhythm just the way they like. You hear the treble, you hear the bass. The R.E.Y.E. Yeah, it's on the case. Feel the fire, feel the flame. Do your thing now, don't be ashamed. I have to go now, no offense. I hooked you up into the tribal dance. Ja, toen lummer het Ja, het was helemaal het verkeerde nummer natuurlijk. Hè. Want ja, mensen ik uh, krijg hier een kleine korte opleiding hoe de apparatuur hier allemaal werkt. En dat zijn zoveel knopjes. En dan druk je natuurlijk op het knopje van de verkeerde CD-speler. Maar die wilde ik helemaal niet. Maar goed, hij was ook goed hoor. Het was een lekker swingend nummertje om nog even wakker te blijven, want het is bijna etenstijd, dus dan kachelen we altijd een beetje in. Zeg Cor, even terug naar die avond van Oud-Zandvoort. Er was een, een, een, foto's werden foto's gepresenteerd van oude gebouwen, gebouwen die er niet meer zijn, laat ik het zo zeggen. En, en ik begreep het, na de pauze kwam jij met films. Nee, we hebben eerst een presentatie gehad van Van Lene de Jong, een van onze bestuursleden. Die had een presentatie uh, voorbereid over uh, Zandvoort. En dat ging dan van Zandvoort, uh, van Arm Vissersdorp naar Rijke Badplaats. En die liet toen zien uh, hoe de Duitsers eigenlijk het voor elkaar hadden gekregen dat het een bloeiende badplaats werd. Want al het geld wat uh, gestoken werd in treinen, station, uh, hotels op de boulevard... Dat kwam allemaal van Duitse investeerders af. Okay. Maar ja, toen komt de Tweede Wereldoorlog... en de braak ze het ook weer af. Ja. Dus... Uh, beetje jammer. Een beetje jammer, maar goed. Uh, je weet nooit hoe het een, een koe een haas vangt En misschien dat er in de toekomst... nog wel Duitse investeerders te vinden zijn... Ja. Want ik heb begrepen dat de Duitse pensioenfondsen bulken van het geld. En daar ligt hier nog een middenboulevard helemaal open. Dus ja. Nou en op onze eigen website zfmzandvoort.nl staat een persbericht dat VVV Zandvoort is op een vakantiebeurs geweest of nog steeds aanwezig in Essen. In Duitsland. Essen. En uh, Om daar. Uh, Zandvoort natuurlijk te promoten. En ik heb begrepen van het persbericht dat het een succes is. Dat mensen daar uh, graag naar de Zandvoort stand toekomen. En dat Zandvoort daar in ieder geval zijn, uh, zijn naam aan het opbouwen is. Dus dat is uh, nou, misschien een klein, uh, klein iets. Hè? Ja, al het percentage Duitsers wat hier dan op vakantie komt. Dat is uh, in de loop der jaren is het wel wat minder geworden. Maar aan de andere kant, dus je ziet er ook hier Engelsen. Polen, maar ja, die komen tegenwoordig alleen maar in pensioen zitten in de winter. En in Frankrijk is er ook belangstelling natuurlijk voor de, voor de Noordzeekust. Want zo'n breed strand en zo'n lang strand zoals wij dat hier hebben, dat, dat kennen ze er helemaal niet. Nee. Alleen maar rotsen daar. Precies. Even terug naar een muziekje wat je net had ingestart van het E-team. Um, daar zit ook nog een verhaaltje aan vast. Ja, het leuke verhaal is dat het E-team is ooit op Zandvoet geweest. Ik heb dat uh, niet zelf gezien. Het was voor mijn tijd, denk ik. Ik had toen geen interesse voor, ik weet het niet precies. Maar het was zo dat uh, ze kwamen met een helikopter aan op het circuit... onder uh, ja, enorme belangstelling van, van duizenden mensen... die uit het hele land hier naartoe waren gekomen. Het was in de tijd dat het, uh, de tv-serie A-team onwijs populair was. Hè? En met, uh, met Murdoch. Ja, ja. Je kent hem wel. En Mr. T, hè? Mr. T met 4 ja. uh, kilo goud om zijn nek, dat het <laughs> ja, ja, niet 6 uh, kilo ja. is. Ja. En wat ik me nou wel eens afvraag: zijn er nou mensen die dat, dat nou ooit gefilmd hebben? He, want dat moet natuurlijk in die tijd met 8 uh, mm zijn geweest. Ja. En uh, ik heb dat nooit gezien en ik zou dat eigenlijk best wel eens willen zien. Dus ja, mochten er nog mensen zijn van: ja, mijn opa die heeft dat. Laat het eens weten bij, bij CFM. en misschien dat we in de toekomst er wat mee kunnen doen op de, op de zender. We hebben nog een televisiekanaal. Daarom. daarom. En, uh, en, en als mensen daar nu op willen reageren, want dit is tenslotte een live radioprogramma, dan kunt u altijd bellen op 57 31 969. 57 Als je uh, uh, ja, misschien in bezit bent van een film, een filmpje uh, dat het E-Team land of is op het skipark Zandvoort. Dan horen, dat, uh, horen wij dat heel graag uh, van je. Goed, uh, terug naar de muziek hoor. Wat gaat ons volgende uh, uh, muziekwerk uh, worden? Nou, ik heb iets uitgezocht dat heet uh, Best Years of Your Life. Oh, nou dat... Uh, <middels> bijzonder. Wickfield he, met Saturday Night. Ja. Je bent een beetje op de disco ineens overgegaan. Hoe, hoe komt dat zo? Nou, daar lieg dan lig je al met disco-cd's. <laughs> oh, dat is het ook. Okay. Ja, ja, ja. Zeg, nou, Cor, waar... drie, drie plaatjes geleden hadden we het over een avondje oud-Zandvoort, hoe dat uh, zo'n beetje verloopt. Nou, een gezellige boel. 150 mensen komen daar. En ik denk dat het altijd een grote re reunie is van, uh, van, is dat eigenlijk elke maand? Of in hoeveel tijd gebeurt dat zo'n avond? Nou, vroeger hadden we het inderdaad één keer per jaar. Alleen, ja, we hadden toch zoiets. één keer per jaar is al heel weinig. Dus ja. we hebben op een gegeven moment gedaan van, nou, weet je, we geven per jaar vier keer een klink uit. En om de twee klinken, dan hebben we een avond. Dat is het blad, hè, van de Genootschap oud ja, klink. is het klinken. Heel uh, mooi blad. blad. Full color. Full color, nou niet helemaal full color. Dat willen we natuurlijk wel graag. Maar uh, kijk, de mensen die moeten zich uh, wel beseffen. Zo'n blad kost natuurlijk ontzettend veel geld. We moeten een beetje kwaliteit hebben. Dus ja. dat wordt ook bij uh, goede drukken gedrukt. Bij Nederland wordt het gedrukt. En um, uh, er zijn ook advertenties in. Nou, die advertenties zorgen ervoor dat wij dus kwalitatief... Uh, mooie kleurpagina's in dat blad kunnen plaatsen. Ja. Want je bent voor 12,50 uh, ben je dan wel lid... Maar we geven vier keer per jaar zo'n blad uit van uh, voor rond de 30 pagina's. Doe maar. Dus die 12.50 is helemaal niet genoeg. Ja. Dus vandaar dat we ook advertenties in dat, in dat blad hebben. En we hebben toen op een gegeven moment besloten van nou, we doen twee keer per, per jaar, doen we een avond. En uh, het, het vervelende is soms een beetje. Je hebt natuurlijk het najaar, meestal in november heb je dan zo'n avond. Ja. En vier maanden later heb je er alweer een. Ja, ja, ja, ja. Dus dat is meestal een beetje van ja... Dus de druk op jullie ligt als bestuur zijn om het te organiseren is groot. Ja, want dat heeft een beetje te maken met wanneer die uh, klink dan uitkomt. Hè, want je kunt natuurlijk wel de winterklink, uh, ja die moet dan natuurlijk in de winter verschijnen. En daarna hebben we dan acht maanden eigenlijk rust voordat we weer zo'n avond hebben. Tussendoor nog een ledenvergadering. Het zal ergens in mei zijn, ik heb nog niet echt datum vastgeprikt. En... Uh, we hebben dan zo'n programma met uh, meestal een presentatie. Hè? Iemand die dat dan leuk vindt om te doen, die een bepaald onderwerp heeft om daar uh, wat over te vertellen. Dat het wel een onderwerp zijn die nog een beetje, uh, ja, met iets nieuws hè, erin. Nou, dat wou dus, ik niet... zeggen, ben je niet eens een keer door je onderwerpen heen? Uh... Ja, nou, we hebben toen een lijst gemaakt een jaar geleden. En er staan nu een stuk of twintig onderwerpen op waarvan we denken: van nou, daar moeten we eigenlijk nog wel eens een keer een presentatie over houden. Ja, want als ik bijvoorbeeld noemde de scholen van Zandvoort, er zijn ook heel veel scholen geweest. Lesmanschool, die is er niet meer. Hannisch die wordt morgen trouwens gesloopt. Dus als mensen luisteren, morgen gaat de slopershamer in de Hannisch Oh, Allemaal komen kijken. Wordt en, die opgeblazen? Uh, nou, nou die zit te laag voor. Die, oh. die zal waarschijnlijk met zo'n bulldozer. Uh, die gaat er even doorheen. Stukken worden gereden. Ja. En dat is natuurlijk best wel interessant om te, te zien. En het leuke is: van, wij hebben bijvoorbeeld in het archief ook foto's van de oude Hannisch hm. die gesloopt werd. En uh, ja, dat zie je toch. Uh, op de zijgevel had je zo'n heel mooie uh, mozaïek. Door Gee Loogman toen uh, samen met nog een paar mensen gemaakt. die toen de directeur was van die school. En dat is aan stukken gegaan. Hè. Er is, uh, oh, het ja, zonde. Ja, dat was natuurlijk ingemetseld. Dus dat kun je niet, uh, niet redden. Dan kun je te moeilijk een. Uh, ja, een brokmuur muur van... Uh, nou, vier, vier, ik kilometer. zal je vertellen... De, de LTS sint Petrus in Haarlem... daar heb ik dan toevallig op school zitten dat is ook een, echt een muur, een speciaal soort... Is ook een kunstwerk, een gemetselde muur. Uh, en die, die, dat blijft gewoon staan. Daar zijn ze nu omheen aan het bouwen gewoon. Dus uh, het is ja. maar, blijkbaar net wat er is afgesproken. Ja, dat klopt. Maar goed, ik denk niet uh, dat dat toen... Uh, dat, dat aan de orde was. Nee. nee want er is toen naar een andere school neergezet... En, uh, die oude school is toen gestopt en als je in die foto's hoe doet, eruit zag. Ja, het klinkt, het ziet er heel aandoenlijk uit. En dan denk je van zo'n leuke, gezellige school. Ja. Dat was eigenlijk oude troepen toen ja. <lacht> En dat is natuurlijk hetzelfde met het verleden van Zandvoort. Wij, wij romantiseren vaak over het verleden van Zandvoort. Hoe mooi ja. het ooit allemaal niet was. En dat kleinschalige gebeuren met die schattige vissershuisjes. Die mensen hadden geen zin om hun kont te krabben. Ja. Ja, dat was allemaal diepe armoede. En dat was allemaal. Uh, ja, toch heel triest. Hè? Want ja, de kerk die uh, grote invloed uitoefende op het uh, Zandvoortse leven. Dus er moesten zoveel mogelijk kinderen komen. Ja. Nou, en ik heb uh, een tijdje geleden een verhaal gelezen. Dat stond in een, in een blad. En uh, er was een interviewer. Dat was degene die dat dan schreef. Die uh, wilde een foto nemen van een vrouw voor haar huisje. Maar ze wilde niet op de foto. En had ze zei ja, niet bij die oude rotzooi. Want ik schaam me dood. Ik heb acht kinderen. En die kunnen niet eens fatsoenlijk slapen. Hm. Dus uh, zo, zo mooi was het vroeger, misschien op plaatjes, op uh, die mooie schilderijen van, uh, van Jozef Israël. Uh, maar dat was het helemaal niet. Nee, het dat was, was gewoon keihard werken. Gewoon keihard werken, om te overleven. diepe armoe en En, uh, en je, had natuurlijk, uh, je kreeg een beetje een scheiding tussen de mensen die zich gingen bemoeien met, uh, met het toerisme. Want daar was dan geld in te verdienen. En de mensen die dus nog een boms uh, visten en uh, schelpenvissers. Ja. Nou, het is allemaal uitgestorven beroep. Het uh, bestaat allemaal niet meer. En uh, dan, ja, dan is het ook leuk om daar nog eens wat uh, van terug te zien. En er zijn toch heel veel oude zandvoorters... die uh, ja, nakomelingen hebben achtergelaten... die nu uh, gaan kijken naar hun voorvaderen... Mm. die dan op die foto staan. Want ja, vroeger deed je een beroep. En dat deed je gewoon je hele leven lang. En nu is het zo, je doet wat. En na drie jaar oh, ga je wat anders doen. Ja. je gaat weer ergens anders werken. Maar vroeger werkten gewoon mensen het hele leven lang... Ja, deze is gewoon hetzelfde. Ja. En dat is dus op zo'n avond al van het uh, genootschap Oud-Zandvoort: uh, haal je een thema uit en dat komt dan terug. Ja, dat is. Uh, we hebben een tijdje geleden ook over de, de KNRM uh, hebben we een presentatie gehad. Oh. Hè, strondingen aan de Noordzeekust En toen hebben we gedacht van, nou, je kunt natuurlijk wel alles gaan vertellen. Maar je moet het ook. We nou, zijn je wel even bezig, denk ik. Ja, nou, dus we hebben gekeken van wat hebben we bijvoorbeeld aan fotomateriaal. Er zijn natuurlijk heel veel uh, strandingen van schepen geweest. En daar hebben we dus foto's van. En uh, ja, sommigen die kunnen me zien of wel de, de Heinrich Podeus uh, herinneren. Dat is zo'n schip wat, uh, ik geloof, negen maanden op het strand heeft gelegen. Zo. Dat een ware toeristische attractie was het in die tijd. Ja, ja. En uh, ja, die wilden ze dan vlot trekken, maar dat ging maar niet. Nou, toen ze hem uiteindelijk vlot hebben getrokken, werd hij uh, een jaar later getorpedeerd door de Duitsers oh. in, <laughs> in de Oceaan. Ja, dus waar is die precies allemaal... uh, gezonken is, dat weet ik dan niet. Ja, ja. En zo heb je dan uh, ja, verschillende onderwerpen waar je, op je dan uh, een presentatie kunt, omheen kunt bouwen. En je moet natuurlijk wel een beetje het hele verhaal kunnen illustreren met leuke plaatjes. En uh, gelukkig hebben we heel veel foto's in het archief. En uh, we hebben daar inmiddels bijna 25.000 foto's in het archief. En je kunt daar gewoon uit putten. Als, uh, als, als, als, als, als iemand bijvoorbeeld een presentatie zou willen geven. En die, die zegt van nou, ik wil iets doen met... Uh, ...oude vissershuisjes wil ik een presentatie over Nou, ongetwijfeld hebben wij daar het beeldmateriaal. Ja, bij. dat denk ik ook wel. Ja. Nou, op verloop van zo'n avond, als die presentatie geweest is... ...hebben we natuurlijk uh, pauze en daarna hebben we de traditionele loterij. En we hebben bijna altijd een film na, na de loterij. En die film die stel ik dan samen aan de hand van, uh, van ingeleverd uh, materiaal. En we gingen dit keer over... Um, nou, we hebben voornamelijk oude beelden uit de jaren 30 hebben we uh, vertoond. Dus, uh, straatbeelden. Straatbeelden, maar ook van uh, ondernemers die je uh, dan vroeger had. Hè, want je had dan uh, uh, de oude Hollandia, stoomwasserij, die hier uh, twee straten verderop heeft gestaan. En ja, dan zie je dus die mensen die daar uh, werkten en die die uh, zaak hadden. Die komen dan een zaak uitlopen uh, en die uh, stoppen wat in een wagen. En dan gaat er zeildoek voor waarop dan uh, Hollandia, stoomwasserij staat. Ja, ja, ja. En... Uh, ik heb daar toen uh, uitgebreid een verslag gelezen over, uh, toen het geopend werd, hoe groot dat wel niet was. En hoeveel mensen er wel niet werkten. En nu doen twee mensen dat tegenwoordig. Dat mm. is allemaal geautomatiseerd. En dat was vroeger natuurlijk allemaal met de hand. Ja. En het is gewoon leuk om dat te zien. En dan denk je soms dan frons ik wel eens mijn wenkbrauwen je, "Je wat een werk. Ja. <laughs> dat Gelukkig dat er machines bestaan. Hè? Ja. En zo af en toe dan kom ik wel eens wat tegen. Want... Uh, ik dwaalde misschien een beetje af, maar ik had toen een uh, tijdje geleden een film over een uh, suikerfabriek. En uh, dat was de Dinteloord Suikerfabriek. Vroeger had je dat uh, de suikerklontjes en zo staan. Tegenwoordig is het allemaal de Suikerunie. En daar lieten ze zien hoe het dat hele proces dan ging: van suikerbiet naar suikerklont. Hm. En er stond gewoon aan zo'n uh, zo lopende band. Er stonden ze gewoon met twaalf man, stonden ze die suikerklontjes in te pakken. Ja, ja, ja. ja. En, dat is, en dat deden ze de hele dag hetzelfde. En het was gewoon hard werk in die tijd. En, uh, en tegenwoordig, er staat er gewoon één operator en die draait zo'n hele fabriek. Ja. <laughs> en er zitten overal sensoren en overal camera's. En die uh, drukt een paar knoppen. En dan, uh, dan gaan, loopt hij er even heen als het fout gaat. En meestal gaat het niet eens fout. Gewoon 24 uur continu dienst. Precies. Cor, cool, weer muziek. Ja, we wat gaan e even een uh, nummertje draaien. Wat heb je voor ons klaarstaan? Ja, Sante Esmeralda, geloof ik. Oké. Okay. Uh, hoe die precies heet. Nou. Het swingt ieder geval. Ja, klaar. she loves me, yes she does. The girl she want me, yes she does. The woman she loves me. Me live a time down that the place me come from. It is a nice place. We love the dance hall. Me in the world of freedom land. Me a dig dig dig dig dig dig dig dig dig dig dig dig dig dig dig dig dig dig dig dig dig and dig dig dig dig dig dig dig dig dig dig dig dig dig dig dig dig dig dig dig dig dig you dig dig At the homely party, but now I'm past 23. I've got to be free. Oh, Diana, don't cry for me. My love. Mind. But you each and everywhere, make you feel fine How do my feel, how do my know, I wish place to go Pass the custom every day with no feeling low Everywhere I go Me have me find the action, the comedy That's nothing you can't treat me wrong You really could have followed me in you know, a Diana What time I have to leave this year, scene? you know, see That you've been giving me In the homely party Now I'm past 23. Diana van EZK. Oké, okay. nou ja, het is wel, uh, begint al zomerse geluiden. Een beetje swingend ook, het doet me aan carnaval denken. En dat is natuurlijk over 1-2 weken is het carnaval. Um, dus ik geloof volgend weekend. En uh, eindelijk is een carnavalsweekend in maart. Anders is het altijd in februari, altijd ijzig koud. Maar euh, nou, nu in maand, dus ik hoop dat ze goed weer hebben. Dat het een beetje lekker is allemaal. Ja, ik kan me nog heel goed herinneren van vroeger als je hier in Zandvoort de carnavalsoptocht had. Dan ging je dus met euh, ja, verkleed ging je dan achter een hele lange optocht die dan euh, Zandvoort Noord inging. En als ze Zandvoort Noord weer uitkwamen, dan kwam je het staartje tegen van de tocht die dan Noord nog in moest. Oh, zo lang. <laughs> en euh, vervolgens gingen al de kinderen dan naar het Dolvirama. Oh ja. En de kinderen van vandaag de dag, die kennen dat helemaal niet meer. Want ja, we hadden vroeger hier in Zandvoort antwoord. Gewoon echte dolfijnen, die dan ook een show gaven. Ja. Nou, dat werd dan speciaal voor de kinderen. Hè. Die gingen dan een dolfijnen show meemaken in het uh, dolfirama. Ja, dat was natuurlijk hartstikke leuk. Maar ja, het was wel ieder jaar hetzelfde. <lacht> en uh, zo groot was dat badje er natuurlijk ook weer niet. Nee. En uh, pas nog wat filmpjes gekregen van, uh, van Dick de Rijden. Je kent hem wel, de ja. fotograaf. Nou, daar staan wat uh, leuke beelden staan erop Van uh, Prins Carnaval in een, uh, in een bootje. Die flikken natuurlijk het water in. Dat is natuurlijk hartstikke leuk. En uh, ja, dat is natuurlijk allemaal verleden tijd. Ik weet ook niet zozeer waarom het eigenlijk gestopt is. Volgens mij omdat er onregelmatigheden waren. Oh. Want er waren allemaal mensen uit Haarlem en, uh, en Schalkwijk. Die kwamen hier een beetje de boel uh, verstieren. En die uh, gingen dan nou op roodzooi trappen. En uh, vechtpartijtjes en zo. Een beetje wat je nu eigenlijk ook hebt. Ja, ja. Dus, dus, dus niks is, veranderd. Niks veranderd. Alleen de carnaval is verdwenen uit Zandvoort. Carnaval is verdwenen uit Zandvoort. En uh, het grappige is, ik was uh, van de week aan het rondkijken op, uh, op internet... Kijk altijd op internet, op YouTube, kijken wat er nieuws is. En dan kom ik een liedje tegen en je moet één keer raden waar het over gaat. Uh, is het actueel? Het is heel actueel en het slaat ook nog eens op zandvoort. De, de, dan moet het over herten gaan. Het uh, gaat inderdaad over herten. Laat eens horen. Zeg meid, hoe is het? Vreselijk. Hoezo vreselijk? Ik heb zo'n last van herten in de tuin. Het is niet waar. Oh, oh, ik heb... Zo so laag! Alleen als hij ijs en ijskoud is. Oh. Dan je weet het, hè? Alleen als hij ijs en ijskoud is. Ja, de zusjes van Kleven waren dat met herten in de tuin. Nou, dat is een hele mooie volst. akkoord. Uh, nou, ja jammer dat er geen carnaval is, want anders was het, uh, was het zeer zeker de carnaval-zit van Zandvoort geweest. Ja, dat, dat denk ik ook wel, ja. Want uh, er zijn natuurlijk wel meer mensen die carnavalsnummers maken. En we zijn natuurlijk een beetje in de carnavalssfeer. Uh, nou ja, en gaan we daar ook mee afsluiten? Met een nou, carnavalslintje. Want ik zie je, je bent op de computer bezig. Ja, ik, ik, ik heb nog het andere wat gevonden. Hè? Ja, ja, ja, dat zal wel. Cor, even nog over het radioprogramma voor, volgende, voor aanstaande zaterdag. Want daarvoor zit je hier in opleiding. Um, is dat een logisch vervolg op het genootschap Oud-Zandvoort? Het programma GFM Oud-Zandvoort? Nou, we hadden toen een tijdje geleden we een beetje bedacht. Hè? Het is natuurlijk leuk als je mensen hun verhaal laat vertellen... wat ze in het verleden hebben meegemaakt. Dus mensen die een beetje uit het zicht zijn ge, uh, ja, gegaan... en die kunnen nog een beetje vertellen over van hoe het vroeger was. Maar ja. het is natuurlijk heel anders als je een artikel schrijft... en als iemand erover vertelt. Ja. Nou, er zijn natuurlijk best wel veel mensen die... dus. Iets leuks hebben meegemaakt uit het verleden. En daarover kunnen vertellen. Nou, Dat heb ik toen voorgelegd aan de programmaleiding. Een soort oral history eh, programma. En dat is verder uitgewerkt. En uh, daar is dit programma dan een gevolg van. Ja, nou, Pieter Joost heeft een planning van een heel jaar. Dus dat gaat helemaal goed komen, denk ik. Goed, dan zit dit uren van GVM opleidingen. ziet er eigenlijk uh, alweer op. Dat gaat heel erg snel. Uh, Cor, veel succes uh, met uh, het programma. Oud en... Wat heb je nou weer opstaan? Kale Kano. Ja, dit is uh, ook een dorpsgenoot van ons. Oké, okay, dingetje. En dat is uh, dingetje. En die heeft ook een, uh, een heel leuk liedje gemaakt. Oké, okay, dat tot en aan het nieuws. Zit even, ik zit even te kijken of het allemaal nog uh, past. Ja, nou, wow. tot aan het nieuws. Uh, dingetje met Kale Kano. Luisteraars, dit was het programma met Cor Draaier. Uh, onder het mom van ZFM Opleidingen. En graag wat ons betreft tot de volgende keer. Ja, tot de volgende keer.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 Volgens hem heeft het kabinet allerlei ideeën, maar wil het er nog niet echt mee voor de dag komen. Cohen gaf als voorbeeld de plannen van het kabinet om te bezuinigen op voorzieningen voor mensen met een arbeidsbeperking. Premier Rutte zegt dat de PvdA en andere linkse partijen een valse voorstelling van zaken geven.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 Bij de verkiezingen konden leerlingen van middelbare scholen en mbo's een stem uitbrengen voor de provinciale staten. Bij de Tweede Kamerverkiezingen van vorig jaar was de PVV ook al de grootste. In de Iraanse hoofdstad Teheran heeft de politie traangas ingezet tegen antiregeringsbetogers. Er is een grote politiemacht op de been en er wordt gevochten. De betogers eisen de vrijlating van twee Iraanse oppositieleiders. Ze zijn samen met hun vrouw uit hun huis gehaald en meegenomen, maar waarheen is niet bekend.